Het afbreken van galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden komt door betonrot en roest. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar de oorzaak. De wapening van de galerij op de vijfde verdieping was aangetast... waardoor die door zijn eigen gewicht afbrak en in zijn val de onderliggende galerijen meesleurde. Sepp Blatter is zoals verwacht herkozen tot voorzitter van de FIFA. Er waren geen tegenkandidaten. De enige andere kandidaat, Mohammed Bin Amman uit Qatar... had zich teruggetrokken naar beschuldigingen van corruptie. Blatter is al sinds 1998 voorzitter van de Wereldvoetbalbond. Dan nog het weer. Vannacht lokaal mogelijk een mistbank en 4 tot 7 graden. Overdag zonnig en droog en 20 tot 23 graden. Dat is over het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg, 2 kilometer doorwegwerkzaamheden. Tot zover over de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goeienacht en van harte welkom hier bij ons in het Huis van de Maan. Regisseur Dirk Tangen noemde mijn gast van vannacht ooit een lichttovenaar. Want toveren met licht, dat is zijn vak. En dan vooral ook in het theater. Hij zet bijvoorbeeld een nieuwe enscenering van Medea in het licht... maar ook een musical van Joop van den Ende, een opera of een kindervoorstelling. Maar hij draait ook zijn hand er niet voor om, om de hele arena in Amsterdam in het licht te zetten. Mijn gast, lichtontwerper Uri Rappaport. Uri, goedenacht, van harte welkom... Um, het is een mooie dag geweest. Mm -hmm. Mooi, stralend, heldere licht overal. Wat is het mooiste licht dat jij vandaag gezien hebt? Dat is een goede vraag. Vanochtend vroeg, toen ik wakker werd. Het licht wat binnen viel in mijn slaapkamer en de Luxraflex hing niet helemaal dicht. Dus dat was zo gefilterd en dat bewoog een beetje. Bewegend licht... Hoe moet ik me dat voorstellen? Het trilt. Ja, dat klinkt dan raar, maar ik zie dat dan op de muur trillen. Het is, ik zag mijn ogen deden kopen en ik zag op de muur en ik, van dat licht... waar je denkt van, oeh, wat gebeurt er nu? Ja, dat bewaar ik dan wel. Dat ja. zie ik dan en denk van, oké, okay, dat, dat kan ik gebruiken. Of, uh, ja? Ja hoor, dat is het. Ja? Ja, ja. Wat voor soort uh, toneelbeeld zou je dat willen gebruiken, bijvoorbeeld? Dat is, ja, zo werkt het niet. Het is meer zo, je sla je op en dat bewaar je. En dan op een bepaald moment denk je in van, oh dat moment of die ochtend. Maar dat komt meestal door de vraag die eraan vooraf wordt gesteld. Dus je hebt eigenlijk een soort database in je hoofd zitten... van, van mooie lichtmomenten? Ja. Ja, zo kan je het noemen. Fotootjes. Ja. Je ziet soms iets en je denkt in een keer van... goh, waarom is dat eigenlijk mooi? Maak je dan ook wel eens fotootjes? Nee. Letterlijk? Ja, maar dat is dan meer toeval. Het is niet zo dat ik, om, dat ik mooi licht zie... dat ik dat dan fotografeer, want dat ziet er dan anders uit. Dat Vastgelegd anders. licht voelt anders. Dat is een interpretatie. Ja, ja, ja, oké. Okay. Maar dat beeld wat je dan vanochtend gezien hebt in je slaapkamer. dat hou je vast. Dat hou je vast. En maar dat, ooit ga je dat proberen te creëren? Dat zou kunnen. Het komt terug. Het is wel zo dat dat. Het is niet zo dat je iets ziet en denkt: van... oh, dat moet ik een keertje gaan gebruiken. Het is wel zoiets wat je denkt: van... ik kan een voorbeeld geven. Je kunt wel dat je ergens rijdt. en dat er dan door de zon. of door de wolken heen een keer de zon breekt. Ja. Dat die stralen. En dat je denkt: dat nou, is prachtig, dat is prachtig, moet ik een keertje proberen. Maar dat. Reproduceren op het toneel is eigenlijk onzin, want dat beeld krijg je nooit meer terug. Maar een stukje ervan wel. Ja, dus je dat het gevoel ervan. Probeer proberen te benaderen. Ja. Het gevoel ervan, zeg je. Ja. Welke, welke emoties roept licht bij je op? Um, eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, geen. Nee. Nee, dit is. De, het is word je van... niet heel gelukkig van zo'n zo eerste licht van ja, de Ja, dat is wat anders. Nee, nee, nee. nee. Ik, word eerst, ik word heel gelukkig van het moment dat ik mijn eerste lamp aandoen. Dat klinkt raar, maar ik, ik maak soms. Dan ben je bezig, heel lang bezig met het voorbereiden van het lichtplan. En de eerste keer dat die schijnwerpers aangaan... en dat die ergens op schijnen, en je denkt van, oh ja, dit is goed. Maar dat is een soort van uitgesteld gevoel... omdat je al heel lang weet dat het goed gaat komen. Dat weet je zeker? Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Heb je nooit dat je de lampen voor het eerst aandoet... en dat je denkt, nee, nee dat moet anders? Nee, dat heb ik gelukkig nog nooit gehad. Maar het zou best wel eens een keer kunnen gebeuren. En als het gebeurt, is het vaak dat de omstandigheden veranderen. Dus ik kan... Heel lang van tevoren gesproken met een regisseur en met een decorontwerper ontwerper. En dat dan in het proces iets veranderd is. Waardoor, wijze van spreken, een acteur niet meer achterop opkomt en niet meer een deur gebruikt. Maar in één keer door de zaal opkomt. Dat je wat prachtig licht hebt gemaakt. Maar dat het nooit meer te gebruiken valt. Omdat die acteur gewoon niet meer doet wat we van tevoren afgesproken hebben. Ja, het licht is dan niet meer functioneel. Ja. Het slaat dus nergens meer ja. op het moment. Ja. Ja, dat is dat geluk wat minder. Maar op het moment dat je voor het eerst die lampen aanzet, zoals je het omschrijft. Dat is jouw geluksmoment. Dat is me meestal... Ja, dat word, daar word ik echt gelukkig van. Ja. En... Als... Ja? Dan, is gewoon, dan is het van mij. Dat klinkt raar, maar het is gewoon een, een decor. Is dan, op een gegeven gaat het licht uit... en dan kan ik er met mijn licht op gaan spelen. Is het ook een mooi gevoel dat jij licht naar je hand kan zetten? Dat je de natuur kunt benaderen? Um, ja. Het is meer dat je het is een instrument dat meer is dan alleen maar zichtbaar maken. Je kan er ritmes mee aangeven en je kan daarmee um, dingen uitvergroten. Even kan... een voorbeeld. Een acteur die bij wijze van spreken alsmaar in het donker staat. En het moment dat hij het eerste woord zegt. En je wacht heel even met die lamp aandoen. En je doet hem pas vlak daarna aan. Dan hoor je het woord eerst. En daarna zie je het. Maar het kan zijn dat het juist die uitvergroting is. Je kan ook eerst die lamp aandoen. En dan pas die acteur wat laten zeggen. Dat is een verschil. Maar als je die acteur bij die eerste woorden in het donker laat staan. Dan moet je. Al... Geef je die, die woorden dan meer nadruk? Dat kan heel goed komen, ja. Dat hangt van die tekst af natuurlijk. Het kan ook zijn dat er een toon klinkt. Misschien is het duidelijker als ik de deurbel gaat. Het ja. is donker. Ja. En op het moment dat erop gereageerd wordt, dan springt het licht aan. Dan hoeft die acteur niet zoveel te doen. Die moet alleen blijven staan en zorgen dat hij in het licht staat. Maar dat moment dat het licht aangaat is dan heel spannend. Want die bel is eerst gegaan. Als ik dat andersom doe, eerst licht aan en dan pas de bel. Dan wordt er een, dat is een ander verhaal. Dus licht helpt interpreteren. Ja. En uh, licht bepaalt ook hoe het publiek kijkt voor je ja. deel. En ervaart. De, de camera. Ja, ja, ja, ja. Nou neem jij je gasten, heb ik me laten vertellen, als ze bij jou op bezoek komen, buitenlandse gasten. Die neem je altijd even mee naar, naar uh, de dijk. Die neem je mee de in de Nederlandse polderen, naar een dijkje. Waarom doe je dat? Nou, dat hangt heel af van. Als ik met mensen werk uit het buitenland, die nog nooit um, hier geweest zijn, die het licht hier niet kennen. We hebben een bepaald soort licht: dat is grijs. En dat is de basiskleur. Nou, dat, um, wij kennen heel veel kleuren. Ten opzichte van een heel zonnig klimaat kennen wij veel meer kleuren. Nou, bijvoorbeeld ten opzichte van een landschap wat wit is, door de sneeuw heel lang. Dat wij, daar, wij kennen veel kleuren. Wij mm -hmm. kennen heel veel kleuren groen. We kennen heel veel kleuren grijs. We kennen heel veel kleuren blauw. Maar de basiskleur is grijs. Ja. Nou, de, de gevoelskleur is grijs. Als wij naar de hemel kijken... De laatste tijd is hij best wel vaak blauw. Maar 9 van de 10 keer is hij voor ons grijs. En daardoor zien we heel veel tinten. Mm -hmm. Dus als je iemand meeneemt uit het buitenland en die komt hier... en die kijkt voor het eerst naar de hemel en die ziet... Aan de einde bijvoorbeeld water overgaan van grijs tinten naar de volgende grijs tinten. En die einde is niet scherp, maar die verloopt in een soort van langzaam verloop. Dat helpt soms. Dat helpt soms praten. Als iemand dan zegt van, goh, maar dat gevoel dat ik daarbij krijg, daar voel ik me juist heel prettig bij. Of heel ongelukkig bij. Of zo voel ik me als ik een kater heb. Dan kan je weer verder. Dan kan je over andere dingen gaan praten dan alleen maar van het licht gaat aan of het licht gaat uit. Ja, dan kun je ook meer verdieping geven aan een productie die met ja. iemand maakt, bijvoorbeeld. Ja. Kun je nou ook zeggen dat, dat, dat mensen uit ik, ik zeg maar Afrika... anders belichten dan jij als Nederlander? Ja, dat is zo. Omdat die mensen daar weer een ander licht... Dat, dat tropische licht is, is veel een, eenzijdiger, als het ware. Um, dat valt recht naar beneden. Nou ja, dichter bij de Evenaar. Iemand ja. die dichter bij de Evenaar is. Wat opvallend is, dat ze ook andere kleuren kennen. Wij kennen een aantal kleuren niet die zij weer kennen. Zoals? Um, onze... Kleuren geel zijn redelijk beperkt. Van oker naar knalgeel, dan kennen we een aantal tinten... maar die kunnen we zelfs niet eens bijna benoemen. Maar we hebben geen extra namen ervoor. Nee. Terwijl we in groenen bijvoorbeeld heel veel groenen kennen. Ja, en in grijzen grijze wel heel, zeker. Ja, en in blauwen heel erg veel. Kennen we in gelen niet zo vreselijk veel gelen. Die komen gewoon minder voor hier. Terwijl zij er heel veel meer kennen. Dus ook een onderscheid. Dus ook een emotie toekennen aan die kleur. Dus ook het licht wat um, stijl invalt. Wij willen heel graag ogen zien en willen graag... Een, geen schaduw onder de neus en zo maar door. Dat voelt niet natuurlijk. In hun geval voelt dat heel natuurlijk. dus Ik heb ooit een keer meegewerkt aan een project... waarbij we met zes of zeven belichters uit verschillende regio's van de wereld kwamen. En dan moest het dus dezelfde situatie uitlichten. En dat was echt wel heel verhelderend. Want plots zie je dus iemand iets doen waar je denkt... van nou, dat kan helemaal niet. Of een kleur gebruiken waarvan je denkt, nou dat kan dat past helemaal niet. Maar voor hun gevoel klopt het wel. Ja. De magie van het licht, de ja. magie ook van het theaterlicht, daar praat ik over vannacht met de Uri Rappaport. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan luisteren voordat we verder gaan praten over die magie. En probeer die magie ook een beetje te gaan ontleden, dat zou ik ook wel mooi vinden. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan luisteren naar het afsluitpraat. Er is één nieuw bericht. Helco, goede Frank hier. Je hebt de veelgevraagde lichtontwerper Uri Rappaport te gast. Waar ik nou benieuwd naar ben, wat was zijn allereerste kennismaking met het theater? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Huisgenoot Frank Dumosch gisteren in uh, Casa Luna. En jouw, jouw allereerste kennismaking met het theater, weet je nog welke dat was? Dat komt door mijn moeder. Um, mijn moeder was lid van een amateurvereniging. En die repeteerde bij ons thuis. En um, dat was een modern. Die speelde een modern toneel. Kale zangeres, uh, interview en dat soort dingen. En uh, ik en mijn broer, die. Uh, zijn uh, nou, niet letterlijk uit ons bed gehaald, maar het er niet veel. Zijn daar de techniek gaan doen. we, zijn, uh, we gingen daarmee naar voorstellingen en we zijn maar naar het landje wil gegaan. En maar waarom was... dacht je moeder dat jullie dat zouden kunnen? Dat dacht zij niet. Dat, uh, dat kwam door de vriendenkring. Dat is uh, ja, ook een andere tijd, maar dat hoorde erbij. En... We hebben het over de jaren 70 nu? Ja, 19. Ik heb 1975. Dus ja, het was een jaar 1516. 15, ja, mm -hmm. 15, 16, die leeftijd. En daarvoor wel naar toneelvoorstellingen geweest in de school en dergelijke. Maar gewoon op de, de impact die het heeft gemaakt, waardoor ik nu dit werk doe. Ja, dat is daardoor voor het voortgekomen. Die voorstellingen van het gezelschap van ja. je moeder. Jullie gingen de techniek doen. Koos je al heel snel voor, voor, voor licht als, als specialisatie? Ja, dat is uh, heel erg snel gegaan. Maar het was algemene techniek. En um, toen ik eenmaal ging werken in het uh, theater... Kwam ik, had ik het geluk dat ik bij iemand kwam werken die... Uh, al gespecialiseerd was in het licht. Want je dus, koos ook voor een carrière in dat theater. Je vond het zo interessant wat je deed bij dat gezelschap. Ik van heb je gewoon heel veel geluk gehad. Het is ook van een hobby en maken. Um, ja, maar je moet wel kiezen op een gegeven moment dat je die poging wil wagen om van een hobby en vak te ik maken. Ik werd gevraagd. Dat klinkt dan. Kijk! Ja, maar dat is echt zo. Ik ja. werd gevraagd. Ik, die amateurvereniging die deed mee aan het Lantjewel in Utrecht. Ja, het is een, een bijeenkomst van heel veel amateurs. Klopt, die mocht doen een soort van competitie in wie dan het beste is. En, dat was toevallig in Utrecht. En ik kon daar. En ik had een cursus gevolgd. Die amateurvereniging die, uh, had een cursus aan ons gegeven. Dat waren twaalf weekenden in Maars. En dan konden we onder professionele begeleiding leren met licht omgaan en geluid en dergelijke. En uh, dat, daar zat een docent. En die had mij aanbevolen bij de Schouwburg in Utrecht. Want daar was een vervanger nodig. En ik kon na drie maanden. mocht ik daar invallen. En daarvoor moest ik al van school af. en Ik had een, een, een avondklus of een baan. En daar heel lang over nagedacht. En uiteindelijk inderdaad toch maar besloten... om die drie maanden dan maar in de Blauwe Zaal in Utrecht te gaan werken. En daar werkte een belichtster. Een Engelse dame. Sue Hilliard-Smith. En die was een van de topbelichtsters in Nederland. Dus ik had een gelukje. Ik had iemand naast me staan die al gelijk zei van... nou ja, je kan ook een ander kleurtje gebruiken. Of je kan een keer een lamp aandoen. Of heel langzaam uitdoen. Iemand die echt me aan de hand heeft meegenomen. En ja, we hadden zeven verschillende voorstellingen per week. Dus ja, en daar kwam... Voetbarn en daar kwam het werktheater. En cabaret. Alles wat er maar ze. Dus, dus daar heb je misschien je, je, je voorliefde voor heel veel verschillende soorten producties ook opgedaan. Ja, ook. En um, een directeur, die heel vooruitstrevend was, die wel vond dat ik uh, een kans moest krijgen. Dus die heeft me daar, daar een handje meegenomen. En ook al gezegd van nu moet je bij een gezelschap gaan en dan mag je weer terugkomen en ga zo maar door. Dus ik heb een een gelukje, gehad. Ja. een gelukje gehad. Een gelukje gehad, een mooie start gehad... en ja. meteen in de ban geraakt van dat licht. Ja. Dat ben je uh, zo'n 30 jaar later uh, nog steeds... Um... Uri Rappaport, lichtontwerper, vooral ook in het theater. Als u het gesprek trouwens op een ander moment liever wil terugluisteren... dan kan dat ook. Dat kan vanaf morgen. En dan moet u eventjes naar onze site gaan. kazaluna.nl, En daar kunt u zich trouwens ook abonneren op onze podcastservice. Uh, 30 jaar lang uh, uh, uh, een, een carrière in het licht, om het zo maar te noemen, Uri. Uh, uh, uh, veel producties zijn door jou in het licht gezet. De afgelopen maand bijvoorbeeld gingen er maar liefst drie producties van jou in première. Mm -hmm. Waarbij jij het licht verzorgde. De opera via jariszeiten van Heiden in Rotterdam. De familievoorstelling Koolzaad, die speelt in Boerenschuren in Flevoland. En een uh, nieuwe encenering van uh, Medea door de Veenfabriek. Welke productie heeft je de meeste hoofdbrekens gekost? Uh, ja, om heel erg zijn alle drie, maar op een totaal verschillende wijze. Um, Koolzaad is een locatieproductie. In Boerenschuren? In Boerenschuren, maar in twee Boerenschuren. Met een minimaal budget, maar echt een mini-mini-budget. Dus daar moest dan wel flink geboekerd worden. Het is een decor van zand. Er is geen installatie, dus alles moest er toe gebracht worden. De ene schuur had wel elektriciteit, de andere schuur heeft geen elektriciteit. Oh, het geen begint het al, ja. Met, ja. Het begint het al, mee. Ja. Um, Medea was een niet-bestaande voorstelling. Wel gebaseerd op een bestaand stuk, maar met Palkoek, Een opstelling met muzici. Um, geen decorontwerper. Dat hebben we met z'n drieën met z'n vier hebben we een decor bedacht. en Ik had een voorkeur voor iets. Paul had een voorkeur voor iets anders. De componist had weer een voorkeur voor Dat is een ander proces. Dat was in een theater wat net klaar was. Waar we daar gingen monteren. Dat was in Antwerpen in de Singel. Maar dan eerst startend vanuit de Veenfabriek in eh, Leiden. Een totaal ander proces. Een weliswaar en een heel gestructureerd proces. Met hele heldere repetities. Maar tegelijkertijd vier monologen. Die weer in de muziek moesten passen. Een beeld wat heel vreemd was voor een soort gelijk programma. Dus een, een, een smal, ondiep toneel met daarachter een grote wand. En, dat was, uh, en die wand die spiegelt, dus dat is een groot verschil. Ja, gaan we het zo verder over ja. hebben over die Medea. En, en, en de vierjaarstijd? Ja, dat is een uh, bijzonder... Daar werd ik om twee redenen gevraagd. Ik had al eerder gewerkt met Mirjam Koen. Uh, Mirjam Koen van het onafhankelijke toneel. En Gerrit Timmers. Die uh, ook deze opera ja. saneert. Die voorstelling ging in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Ik heb redelijk veel ervaring in dat theater. Gaat... Het decor bestond over een groot gedeelte uit video. Daar heb ik ook heel veel ervaring mee. Met name door de musicals die ik gedaan heb. Dus dat was één vraag. Gewoon puur uh, vakkennis. En daarnaast wisten ze dus dat ik redelijk snel licht maak. Dat, wil zeggen dat, dat was ik... nodig? Dat was heel erg hard nodig. Kwam het Want... een beetje op het laatst bij het licht? Nee, het komt niet op het laatst bij. Maar deze voorstelling werd gemonteerd in een eigen theater. Dat is een soort van een vlakke Ja, Een bescheiden theater. ja, theatertje, ja. Ja. ja. En dat ging naar het nieuwe Luxor. Daar werd, letterlijk was er één dag om te bouwen. Eigenlijk was de planning zelfs om diezelfde avond te repeteren. Oeh. Dus dat wil zeggen dat en de video erin moest, en het decor moest erin... en de opstelling voor het orkest. In dit geval was het nu dat ik het vooruit bedacht had... één dag naar binnen toe. En de volgende dag was al de eerste orkestrepetitie. Dus je had al heel snel je geluksmoment. Ik had mijn geluksmoment direct, ja. Dat <lacht> ja, ja. Maar, maar eigenlijk het... heb je dan toch ook te weinig tijd om een mooi lichtplan te maken? Ja, ik niet. Dat klinkt raar, maar het is wel zo. Je kunt ja. ook heel snel werken als je dat wil. Uh, ja, of als het, dat moet. Als het moet. En ik heb een voordeel dat ik zo vreselijk verschillende dingen doe. Ik, ben niet, ik maak niet alleen maar toneellicht. Ik heb niet bij een vast gezelschap waarbij ik heel veel tijd nee. krijg. Je kunt uit heel veel verschillende soorten repertoire uh, uh, kiezen als het ware. Ja, en ik ben wel de evenementen die ik doe, bijvoorbeeld in, in zo'n arena... of in de Henneke Musical, dan moet het ook in één dag staan. Dus dan maak je een soort van strategie. Je uitgangspunt verandert doordat je weet van... oké, okay, de voorwaarden zijn ja, anders. Ja, ja, ja, ja. En dan neem je iets minder risico... Ja, ik ja. wist dat ik niet met het licht op die video mag komen. Dus dan vraag je tegelijkertijd aan me. en Gerrit Gerrit... Ja, die acteurs en die zangers mogen overal komen... maar ze moeten wel een stuk van dat achterdoek vandaan blijven. Want anders valt de projectie weg. Ja, je neemt iets minder risico ja. omdat er minder tijd ja. is. Voor Medea had je veel meer tijd. Uh, uh, ik, dat vond ik een, een hele meeslepende voorstelling, die heb ik gezien. Uh, Medea is natuurlijk het, het bekende verhaal hè, van de vrekende Medea... die niet alleen haar liefdesrivalen doodt... maar ook haar twee kinderen om wraak te nemen op haar overspelige echtgenoot uh, Jason. Je zei het al, het wordt gespeeld door een groep acteurs en muzikanten... die eigenlijk in een rij naast elkaar staan. Een beetje in de opstelling van een Arabisch orkest... Um, Soms treden acteurs naar voren om een monoloog uh, uit te spreken. En uh, uh, tijdens, het, het, het, het, het, tijdens de voorstelling speelt het orkest heel exotische muziek... terwijl er een Turkse zanger doorlopend een soort klaagzang zingt. Je komt in een soort trance in die voorstelling. En dat komt volgens mij ook door dat licht van jou. Want je zegt al, uh, die, die, die, die zangers en uh, de acteurs en uh, de muzikanten... staan tegen een koperen wand. En de hele Medea baden als het ware in een koperen gloed... Ja, waarom heb je daarvoor gekozen? Dat had te maken met de vorm. Die, die, die, die, die, die, die want die heeft al zo'n rijkdom. En bij de eerste monoloog van Creon had ik heb ik dat overdadig gedaan. Dus dat installeert zich dat gevoel van dat koper heb je dan. Dat klinkt, dat voelt warm en rijk en een groot rijk land. Maar bij de kleding ook van veel kleding, acteurs, ook oud, met, met koper en ja, gouden accenten. Klopt, eh, instrumenten. Veel, toch, de blaasinstrumenten. Het heeft allemaal. Die, die, die kopergloed was voortdurend aanwezig. Maar bij de eerstvolgende monoloog neem ik er al een stukje van af. Maar dat blijft natuurlijk wel in je herinnering hangen. Je, dat gevoel van het koper. En dat is later nog sterker. Dan wordt het echt wat blauw en hard en kil. Maar ja, want dat is dan de tegenkleur. Ja. Hey, op een gegeven moment keek ik even naar boven. want Ik wist natuurlijk dat jij zou komen. Dus ik let er nu uh, voor, voor een keer echt heel erg vooral op het licht. En soms wat minder op de tekst misschien. En op een gegeven moment zag ik uh, aan de ene kant felblauwe lampen... aan de andere kant fel rode lampen. Uh, uh, het gevoel van warmte en het gevoel van kilte. Ook eigenlijk het verhaal van Medea. Ja, maar het is ook een... en dat is iets prettigs wat ik heb, mag gebruiken is... als mens heb je gewoon een herinnering. En dus die herinnering neem ik mee... Ik hoop dat die mensen nooit naar boven kijken. Dat ze alleen maar naar de mensen kijken die op de vloer staan. Dus niet zien waar het vandaan komt. En dan is het wel zo dat zo'n blauwe gloed... en in dit geval spiegelde dat natuurlijk ook nog in die wand. Dus ik ja, kijkt ook ja, ja. tegen de achterkant van mensen aan. Ja. Dan, op het moment dat ze zich verkillen... en dat blauwe licht, dat verkilt ook. Dat is eigenlijk een dramaturgische keuze. Het is niet zozeer de verhaallijn volgend, maar wel letterlijk. De dramaturgische keuze om de, een onderkoeling te spelen... of een een grotere richting te geven aan het licht. Mm -hmm, of zo. Mm -hmm. Meer Want, schaduwen. Maar jij zegt eigenlijk: je hoopt dat mensen die naar boven kijken, dat begrijp ik. Ze moeten uh, geconcentreerd zijn uh, op het stuk wat mm. gespeeld wordt. Maar daarmee zeg je eigenlijk ook dat dat licht voor een toeschouwer, hè, vanuit het perspectief van de toeschouwer, eigenlijk impliciet aanwezig moet zijn. Ik moet dus eigenlijk niet na afloop van een voorstelling denken... nou, dat was een mooi lichtplan, of dat is mooi in het licht gezet. Dat moet eigenlijk liever niet vast in mijn onderbewust. Ja, ik heb afhankelijk van de voorstelling. Een cabaretvoorstelling of een, een, een rockvoorstelling of een musical... daar zitten echt wel momenten in waarbij je even, even dat licht mag voelen. Ja, Net zoals bij grote televisieshows bijvoorbeeld. Ja, ja, er is altijd een moment, maar dat is een keuze. Um, ik heb het liefst dat mensen af, na afloop van de voorstelling naar buiten gaan... zeggen, ik heb een fantastische avond, een geweldige avond. En dat ze het dan niet, niet over het licht hebben. Dat is, maar zeggen, dat is een fantastische avond. Maar in die zin is het licht dienend? In die zin is het dienend. Je kan ook dingen doen met dat licht. En dat noem ik dan de ongemerkte lichtstanden. Je kan dingen zichtbaar maken of gevoelig maken. Noemen ze een of... voorbeeld van zo'n zo ongemerkte lichtstand? Zat hij bijvoorbeeld in de Medea? In de Medea? wat ik niet gemerkt heb, maar wat wel belangrijk is... voor mijn interpretatie van zo'n voorstelling? In de Medea zitten er een paar. Er zitten een paar lichtstanden in die langer lopen. De, de tijd die van de ene lichtstand naar de andere lichtstand. soms gaat dat met een knip van het licht. en andere keer duurt het soms twee of drie minuten. In de Medea zat een verandering van twee tot drie minuten. waardoor je heel langzaam naar een bepaald punt gaat kijken. Dan hoor je nog wel die mantra van die Turkse zangeres. maar je kijkt naar een ander punt. je ziet toch dat iemand wel of niet wegloopt. Ik heb op dit geval. is er op een bepaald moment dat er een paneel verdwijnt uit, het, uit de achterwand. Dat gebeurt redelijk duidelijk in beeld. Maar dat vergeet je als publiek vrij snel, totdat ja. iemand daar verschijnt. Maar dus in die zin kun je met licht misschien... Uh, van, van alle andere communicatiemiddelen die je in het theater ter beschikking hebt... misschien het publiek wel het meest manipuleren. Zonder dat ze dat zelf doorhebben. Ja. Er zijn een aantal dingen... je kijkt als publiek het liefst naar het lichtste punt... Dat is een natuurwet. Dat is een natuurwet. Dat doen we met z'n allen. Je en zit... ondertussen kun je daar, waar het wat donkerder en wat duisterder is... Je kun je uh, dingen andere, anders maken. Kun je als saneringen... Uh, uh, uh, of tenz, je kunt je arrangementen doorvoeren, noem maar op. Bijvoorbeeld. Maar je kan ook bijvoorbeeld het gevoel hebben... dat het publiek slimmer is dan ze daadwerkelijk zijn. Dus Hoe doe ben... je? Nou, dan ga ik een, een, ja, een kneepje van het vak. Uh, Agatha Christie. En de moord is gepleegd met een asbak. Die kristallen asbak staat de hele voorstelling al op de tafel. Maar doordat ik er een heel klein lampje op aan doe en steeds feller maak, feller maak, feller maak, zie je op een goed moment dat het die asbak is. Als dat nou gebeurt voordat Percu Poirot of wie dan ook zegt: Van God, het moord is gepleegd met de asbak. Maar ik zorg dat dat tien minuten heel langzaam gebeurt. En vijf minuten voordat hij het zegt, denkt het hele publiek: Maar ik ben slimmer dan Jacques Poirot. Ah ja, geweldig. Ja, ja. Dus dat is, een, dat is wel een hele extreme vorm. Maar het is soms. Ja. Een, Zoals dat een wand plotseling verkleurt... Een, een, een achtergrond, een acteur meer licht krijgt... waardoor die aanwezig is. Hoeft hij niet harder te gaan praten, hij krijgt gewoon iets meer licht. En daardoor wordt hij ook beter gehoord. Ja. Ja, terwijl hij niet meer, niet meer volume geeft. Ja. Want Waar sta jij in de hiërarchie als lichtontwerper? Je hebt natuurlijk een regisseur, je hebt een dramateur... je hebt de acteurs. Uh, waar, waar, waar, waar sta je? Wanneer word jij bij een voorstelling betrokken? Dat wisselt heel erg. Maar gemiddeld gezien bij... Het, de, de, de meeste voorstelling bijna bij het begin. Met de, eerste, de eerste keer dat het stuk, zeg maar, als er een nieuw stuk is... dan heb je meestal een samenkomst met dramateur, regisseur, decorontwerper, uh, lichtontwerper. Mm -hmm. Het hangt er een beetje vanaf of een, een voorstelling ontstaat bij een toneelgezelschap... waarbij de voorstellingen gekozen worden door de regisseurs. Je hebt ook producententheater waarbij de producent zegt, we hebben een stuk... En we zoeken ja. er mensen bij. Zo gaat het bij op van Ende. bijvoorbeeld als je een nieuwe musical maakt. Ja, nou daar zit ik heel vroeg bij. Bij, de, bij, de, bij, de, bij Siska de Rad heb ik gedaan. Next Coates. to Normal geef ik ons doen. Maar, met Next door en Freek Bartels bijvoorbeeld. Ja. Maar daar zit ik, daar heb ik nu vorige week. Ik heb nu, we zijn nu al onze tweede bespreking toe. En die tweede bespreking was met Paul Enens, de regisseur, ja. Jos Groenier, de dikke ontwerper, en ik. Dus dan kom je er heel snel bij. Ben ik al snel bij. Maar bij, bij bijvoorbeeld een, een, een echte acteursvoorstelling... je hebt bijvoorbeeld heel lang gewerkt met Dirk Tang... van de Paardenkathedraal. Hij noemde jou die lichttovenaar. Ja, maar we woonden bijna... Ik had een kantoor in hetzelfde pand. En dan zat ik s'avonds te werken. En dan kwam Dirk met een bordje eten kwam dan langs, s'nachts. En dan... We hebben het eigenlijk nooit over het licht. We hebben oh. het dan over de voorstelling. En dan zaten we... En op basis eindlust. van die gesprekken bepaal je dan het licht? Ja, of bepaalde ik, je het licht? Ja, ik heb met Dirk Tang nog nooit één woord gehad over nee. het licht. Nog geen nooit gehad. Hij schreef dan op: oeh, oe, ik heb duizend kandelaars nodig. En dan deed ik het met één kaars, bij wijze van spreken. Of met een gloeilampje. Of hij zei: Dan doen we nu het voordoek dicht. En dan zei ik: Nou, misschien doe ik het licht wel uit. En dan. We hebben zelfs tijdens het montage, de montage. Dan stopte soms Dirk een voorstelling. Omdat hij iets prachtig zag in het licht. En dan had ik eigenlijk niks gedaan. Dan, was het alleen maar... dan kwam het plotseling bij hem binnen dat ik iets gemaakt had. Wat volledig voldeed aan zijn gevoel. Of oversteeg. Maar dat is een. Eigenlijk is het gebeurd het best wel vaak. Het letterlijk, het hebben over licht, van wat het gaat doen en hoe het eruit ziet. We hebben het veel meer vaker over de rijkwijde van een dramaturgie. Of, of wat er verteld moet worden. Ik heb met Noël Fischer of met Koolzaad... Laat ik op een goed moment het licht meekleuren de met de fusur van Koolzaad, staat, ja, ja. klopt. Um, laat ik meekleuren met de tekst. Dan hebben ze het letterlijk over het geel. En dan laat ik het geel worden. Maar Noël wist dat niet. Hij zei pas veel later, toen we helemaal klaar waren, zo. En ik heb nu eens een keertje opgemaakt naar het licht gekeken. En oh, wat mooi dat geel. Dus eigenlijk is jouw vak, behalve het ontwerpen van dat licht... en het, en, en het aandoen van de knop, hè, zoals je dat zo mooi omschrijft... is het vooral luisteren. Luisteren, het is een vorm van dramaturgie. Je zit op een andere, een andere kant, je zit op een visuele dramaturgie. Ik heb een, uh, ges mijn gesprekken met decorontwerpers en dramaturgen... zijn vaak gebaseerd op dramaturgie. van Wat mm -hmm. gaat het betekenen, hoe gaat het eruit zien, wat is het ritme. En met name ook bij cabaretvoorstellingen heb ik Veldhuis en Kemper gedaan dan zit je heel vaak te discussiëren over het ritme van de voorstelling. En vaak zijn de makers dan ook nog op het toneel. Dus dat is het probleem dat ik dan bijna moet gaan spiegelen. moet dus ze zeggen, van, goh, ja, het werkt heel goed, maar als jullie twee meter uit elkaar gaan staan... Ja, ja het dat is tegen. voor hen moeilijk, hè? Voor, ja. voor twee mannen die inderdaad samen op het toneel staan... is het moeilijk om te, te zien hoe het eruit ziet. Ja. Dat kun jij dan voor, voor ja. ze beschrijven. Maar wie, wie is uiteindelijk de baas, zou ik maar zeggen? Kun jij zeggen, nee, nee met, met mijn licht wordt niet gesjoemeld? Of is het uiteindelijk de regisseur die zegt uh, uh, hoe die het uiteindelijk wil hebben? Nou, er zijn natuurlijk heel veel vormen. Even zo goed als dat er mensen zijn, zijn er vormen in dit geval. Ik heb niet vaak dat een regisseur zegt van... en zo wil ik het niet, of zo wil ik het wel. Het gebeurt wel vaak dat je een gezamen, gemeenschappelijk doel beschrijft. En je zegt van oké, okay, we gaan nu dat doen. En omdat het dan niet werkt dat we met z'n allen alles gaan veranderen. Dat gebeurt, of dat hele scène geschrapt wordt. Zeker met nieuwe musicals. Dan wordt er een keer bij, bij, bij, bij Siska, daar hadden één scène gehad... die geloof ik twintig keer opnieuw gemaakt is. Omdat die en muzikaal niet klopt en scenematig niet klopt. Dus moet jij hem ook twintig uh, keer opnieuw in het licht zetten? Ja. Ja. Dus eigenlijk is het een, een samenspel. Dat komt dat, dat het meest ja. voor. Ja. Maar ja. beschouw jij je jezelf als volwaardige uh, speler in dat spel... of ben je uiteindelijk dienend? Omdat je wel zegt... mensen moeten eigenlijk zich nauwelijks bewust zijn van dat licht. Het wissel. We moeten een fijne avond hebben gehad. Het, het, mijn werk, het, het, het, het, het eindresultaat, is dienend. Ik hou, geloof niet zozeer in een autonome lichtvorm... die interessant is om naar te kijken zonder dat er een acteur in loopt of dat er een hond in loopt of daar moet iets in gebeuren. Vijf minuten is dat mooi en of je moet iets uit kunnen lichten wat al een verhaal heeft, ja. een gebouw of wat dan ook. Maar in binnen het theater vind ik het, ja, daar moet er iets in gebeuren en dat, wat erin gebeurt, dat is de vertelling en ik kan hem groter maken en ik kan het helpen om het, het mooier te vertellen. Maar als het niet in orde is, dan als het die basis niet goed is, kan ik het met het licht niet redden. Jij kan een voorstelling niet maken als die ja. niet goed is. Hij wordt niet beter door het licht. Kunnen je wel breken? Ik kan hem heel goed stuk maken. Ja. Ja. Bij sommige regisseurs moet dat ook. Hoezo? Die vragen dat echt. Die zeggen van goh, nou, dan, dan, dan, dat moment wat er is, waarbij die emotie bij de, het publiek er is, dat het fantastisch is en dat je met een soort extase. En dat net dat moment wat bereikt, dan hoe wil je dan zorgen dat het dan in één keer stopt. En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Het licht uitdoen. Ja, dat is een hele simpele methode. Maar je, je kunt ook subtieler dat bereiken. Ja, dat natuurlijk. Er zijn kleuren. Je kan oplossing de focus veranderen. Het wil zeggen dat je naar um, iemand zit te luisteren... die prachtige vertelling doet. En heel langzaam gaat daar het licht uit. En je doet het licht twee meter verderop aan. En je ziet daar iets wat het commentaar is... of, wat de ja, ja, ja, is, ja, ja. of het gevolg ja, ja. is. En, ja, dat, en dan weer terug naar die acteur... die dan weer het kan opbouwen. Um, we hebben gloed gedaan. met heb ik met Ursula de Geer gedaan... En, Marij, mm -hmm. waarbij um, heel veel suggesties had. Dat kwam constant door die vertellingen en dergelijke. Maar ja. door ervoor te zorgen dat het licht voortdurend in het gezicht speelde van uh, Erik, krijg je dan een van de acteurs, krijg je een, uh, een vertelling. En doordat hij exact synchroon vertelde, dan lijkt dat voor te komen uit hetgeen wat hij vertelt. En dan kan je heel langzaam voor gaan lopen. Een ja. schaduw die er al is, hij had het bijvoorbeeld over een gewij... Nou, dan zorg je dat het gewei al geprojecteerd wordt op de muur... vlak ja. voordat hij het zegt. Ik begin steeds beter te begrijpen wat directeur bedoelt... als hij jou de lichttovenaar <laughs> noemt, Uri. Um, je hebt ook muziek bijgenomen. Ja. Uit België. Um, van het Orchestra Internationaal du Vitex. Eigenlijk een groep straatmuzikanten, hè? Dat denk ik wel, ja. Het is, een, uh, het is muziek die ik ook bij directeur gebruikt heb. Uh, August, Augustus, August. Een August, August, Paardenkathedraal. hebben de, een van de laatste voorstellingen was August, August, August. Een verhaal over een circus, circusmuziek. En ik ben dit toevallig tegengekomen. En Dirk heeft het ook geadopteerd. En die heeft het direct in zijn voorstelling gestopt. Het Orkestre Internationaal du VTX. ja, het Orkestre internationaal du Vitex. En ze komen gewoon uit Vlaanderen. muziek begenomen door lichtontwerper Uri Rappaport. Alleen afgelopen maand al gingen er drie theaterproducties in première... waarvoor hij het licht verzorgde. Je werkt voor heel veel verschillende genres. Er zijn er al een paar genoemd in dit gesprek. Opera, jeugdvoorstellingen, toneel... maar ook grote musicalproducties van Joop van den Ende. Waarom kies je voor die veelzijdigheid? Want het zijn genres die bij andere theatermakers toch vaak niet treffen? Uh, ze versterken elkaar bij mij. En in welke ben, zin? Nou, je, de meeste producties... zoals opera's... daar werk je best wel lang van tevoren aan. Ik heb legende gedaan bij het muziektheater. Daar hebben al twee jaar aan gewerkt. Daar zat heel erg veel... Um, in... aan ingrediënten die ik ook gebruikt heb... bij evenementen. Maar ook bij kleinschalig cabaret. Um, dat helpt elkaar... En wat heel grappig is, dat heel veel mensen die zeg maar in het kleine toneel, in het grote toneel, in het grote cabaret, in het grote musical, in de kleine musical, daar, die, dat, dat gebied is niet helemaal hard en scherp. Daar, dat, dat loopt in elkaar over. Ik mm -hmm, mm -hmm. um, noem wat Sjoerd Didden, uh, Die kom ik in de musicals tegen, maar die kom ik in de opera tegen. Ja, die kom ik ja. ook, ook bij een solotoneelvoorstelling, die kom ik ook bij een cabaret tegen. Kostuumontwerpers, precies, hetzelfde verhaal. Dus zeker de, de, de, de mensen die niet zichtbaar zijn voor het publiek, hè, zoals lichtontwerpers, uh, uh, wat je noemt, pruikenmakers, noem maar op, regisseurs soms zelfs ook, die, die gaan vaker van de ene wereld naar de andere dan misschien de acteurs of, of, of de zangers. Ja. Dat is, geloof ik al, ja. ja. Want je kent ook al die wereldjes, dus je kent het opera-wereldje, maar mm -hmm. je kent ook het musical-wereldje, je kent het cabaret-wereldje, je kent ook het jeugdtheater-wereldje, je kent het toneelwereldje. Uh, wat. wat, wat, wat ja, wat voor soort verschillen tref je aan? Want het lijkt me ook een kwestie van snel schakelen. Het is wel snel schakelen. De verschillen zijn minder groot dan ik had verwacht. Mm -hmm. Want af en toe kom je in een nieuwe wereld. De, de cabaretwereld kende ik goed. Om, nou, met name ik in die schouwburg had gewerkt. Maar toen had ik altijd aan de één kant gezeten. Eigenlijk aan de kant van het product wat af is. Ja, ja. Ik ontdekte pas in de cabaretwereld dat, dat die mensen zo vreselijk onzeker zijn. Omdat ze alleen maar met hun eigen teksten staan te werken. Als je met Herman, ik heb Herman Vinkers gedaan, als Lieberg en Veldhuis en Kemper. Dan merk je dat dat anders is dan wanneer mensen met een bestaande tekst werken. Dat geeft helemaal zekerheid. Ja. En... Bovendien word je dan ook niet afgeregeld op die tekst. Klopt dat, dat. Als je, je daar met je eigen tekst staat, dan is... Jij bent alles wat daar gebeurt op zo'n ja. avond. En als acteur kun je je eventueel nog verschuilen achter een slechte toneeltekst. Ja. Maar dat is... Ja, het ligt allemaal niet zo scherp. Want kan soms, soms kan je denken van oké, okay, het werkt zo, dat is een methode... Dat werkt niet. En ik word natuurlijk heel vaak gevraagd. Ik word niet gevraagd omdat ik een mooie recensie heb gekregen. Ik word niet gevraagd omdat het ergens geschreven staat. Het was een mooi lichtontwerp. Het is toch vaak zo dat je sociale contacten, de mensen die je kent. En plotseling, bijvoorbeeld met Mian Koen en Gerard Timmers. Die komen echt uit de toneelhoeken. En die gaan zijn opera gaan doen. En ik ben via hun in die opera terechtgekomen. Bij hun opera terechtgekomen. In de Tauberfluiten toen de tijd. Maar dat was een heel erg toneelmatig gemaakte. Uh, opera. Daar zaten popperspelers in. Dat was echt bijna geregisseerd als een toneelstuk. Mm -hmm. Dus dat maakt het verschil. Ja. En in, in welke wereld kun je het meest uitleven? Ik vind de toneelwereld het leukst. Ik vind het, en vooral als je op de rand van muziektheater. En ik hou van acteurs. Ik hou van het vertellen. Ik hou van het. Maar dat heeft meer met te maken dat ik dan het, het, het, het, mijn werk in een soort van. Um, dan wordt het een penseelstreek. Dan kan je echt letterlijk gaan penselen. Dan kan je mm -hmm. met je licht kan je gaan duwen en trekken. Dat gebeurt in ieder andere genres ook. Alleen dan zijn de toetsen vaak groter. Dan zijn de kleuren vaak extremer. Je moet dan vaak een grotere sprong maken. In musicals bijvoorbeeld? Dat kan, maar ik, ik, ik, ik heb ook passion en uh, of de Zondheim musicals. Er ja. zijn weer heel veel genuanceerd. Supergenres ja, in. Ja, maar soms uh, het boulevard, dan moet je natuurlijk lekker groot uitpakken. Ja, maar zelfs daarin zitten weer prachtige dramatische scènes... die weer heel echt toneelmatig zijn. Waarbij het toch heel klein moet worden. En heel klein, mooi, simpel, weer toneelmatig gaat belichten. Maar dat vind je het fijnst om te doen, dus. Het, het, het, het, het, um, ik vind het heel prettig om in die dramaturgie te duiken. En dan iets te vergroten of iets juist kleiner te maken. En dan te helpen. Dat, dat zoeken naar de mooiste oplossing. En dat een acteur, echt alleen op, dat je weet dat hij zijn hoofd omdraait... bijvoorbeeld, die omkijkt... Dat maak je met licht soms iets groter. Dat licht door het raam naar binnen te laten vallen. of dergelijke. Dat is voor een lichtontwerper heel prettig om te doen. Die lamp op de juiste manier aan en uit is een ander verhaal. Ja. Waaraan herken ik licht? <lacht> kleur. Ik schijn dat ik wel een bepaald kleurgebruik heb. Dat heb ik niet zelf bedacht. Ik vind ook dat ik heel vaak geen kleur gebruik. Maar anderen vinden dat ik best wel mm een -hmm. kleur gebruik. Ja, ja, ja. De David Lynch-achtige... Een regisseur die filmregisseur die bepaalde, bepaalde, ja. bepaalde beelden, uh, een bepaalde manier van vertellen en schakelen van beelden heeft. En je ziet bij mij een bepaald soort het ritme in het licht. En dat ritme dat is het, de wijze waarop het aan en uit gaat. Um, mijn, uh, ik heb een, een, een relatie gehad met Paul Bangels, die was regisseur, regisseuse en die wist, die kon herken-, mijn licht herkennen aan de wijze waarop het uitging. Aan het eind van de voorstelling zei ze: ik maak meer uit welke voorstelling naartoe ga. En ik, de laatste lichtstand kan ik aan zien of jij hem gemaakt hebt of niet. En dat had ermee te maken dat ik me op een bepaalde manier inhield. Dat licht dat ging niet in één keer uit, maar dat bleef even op je netvlies branden. Dat was een soort van toet. Net zoals ik... dat beeld vanochtend toen je wakker werd, dat, dat Andersom, uh, dan, ja. uh, bewegende licht in ja. je slaapkamer ja. dat ochtend ochtendlicht, ja. Ja. dat blijft even op je net, netvlies branden, dat is mooi gezegd. Maak je ook autonome lichtkunstwerken? Want wat je maakt is dienend, hè? je zei ja. het uiteindelijk, is het, in, het, in, het in, in, in dienst van het grotere geheel het gebeurt wel ik ben wel af en toe gevraagd om dingen te maken ik maak wel af en toe objecten um, maar dat is meer op vraag dan dat ik het vanuit mezelf doe het is een je uh, passie het heeft ja absoluut van passie maar de rest gaat dat dat trekt harder en, en ik kan mijn tijd prima vullen met hetgeen wat ik nu aan het doen ben. Ja, nog uh, wel, want als je kijkt naar wat de plannen zijn... vanuit de overheid met, ja. met uh, de kunsten, dan, dan word ik niet heel vrolijk gestemd. Vandaag stond bijvoorbeeld in het parool alweer... dat het uh, theaterinstituut dreigt te verdwijnen... Ja. omdat de subsidie uit Den Haag wordt geschapt. Hoe, hoe somber gestemd ben jij? Ik ben, ten opzichte van mijn eigen werk... is dat anders ten opzichte van de cultuur? Ik ben heel somber, ja. Ik vind het best wel gevaarlijk. Ik vind het best eng. Ik vind ook dat er dingen weggegooid worden waarvan ik denk van, men zou eens moeten weten hoe mooi dat is. En zeker binnen het Europese bestel en alles wat hier gebeurt. Het is echt heel bijzonder. We maken echt heel erg mooie dingen. En uh, als dat weg is, dat is niet zomaar weer terug. Is dat tijd nog te keren? Het tijd ja, van culturele kaalslag? Dat is zeker te keren. Maar hoe dan? Geld, dat is een, speelt een rol. Ja, maar dat uh, wordt steeds minder. Dat wordt minder, sowieso. Ja, inventiviteit zal het worden, maar um, het vervelende is bij deze inventiviteit... voorlopig is dat niet met een kaasschaaf op te lossen. Het zal echt, dus gaan echt gewoon dingen verdwijnen. En die, als ze verdwenen zijn, komen ze niet terug. Nee. Dus dat is mijn grootste zorg. Meet je het zelf al? Is, is het moeilijker om, uh, om je portefeuille gevuld te krijgen? Um, er, gaat, er wordt terughoudender um, iets toegezegd. Er wordt terughoudender gedacht. Er wordt kleiner gedacht. Um, er wordt op lange termijn minder gepland. Operas en elke hoor je altijd lang van tevoren. Ja, ja. In ieder geval dat er een plan voor zijn, dat hoor je al minder. Je hoort ook al dat er bij de gezelschappen... en ook bij de vrije producenten... toch beduidend terughoudender wordt gedaan. Maar maak jij je al zorgen? Nou, ik denk er wel over na. Het is wel zo dat ik... Um, ik, ik denk niet na of ik wel werk heb. Dat gaat niet om. Maar ik maak, ik maak me wel zorgen over de mensen die daarbinnen werken. Ik maak me wel zorgen over... Mijn vrienden die daar binnen werken en die in het verleden al met minimale middelen... en met behoud van uitkering en met allerlei slimme wijzes een, een voorstelling voor elkaar kregen... dat gaat nu niet meer lukken. Nee. Nee, je maakt je zorgen over al die mensen die, die, die paal staan voor die cultuur. Ja. Voor die theatercultuur in jouw geval. Inventiviteit zou een antwoord uh, kunnen zijn. Er Zijn er ook nieuwe ontwikkelingen nog in, in die, die theaterlichttechniek? Zijn er nog foefjes of dingetjes waarvan je zegt... ja, daar ga ik nou eens fijn mee experimenteren. Ik zag bijvoorbeeld bij het Songfestival... laatst allerlei mensen met ledlampjes in hun kleren. Is dat een nouveauté of, of, of uh, uh, zijn dat dingen die al jaren gebeuren? Dat gebeurt al, al jaren, maar... Ja, er gebeurt heel veel nieuws. Het gaat heel erg hard. Er kwamen echt dingen die um, een paar jaar geleden ondenkbaar waren. zijn Plotseling zijn ze er. Heel dit, dat hele LED-verhaal bestaat al een tijdje. Maar wat daarmee mogelijk is, dat gaat wel heel erg hard. Um, het voordeel is dat het niet warm wordt. Dus je kan het overal instoppen. Waardoor het tot op heden hadden we altijd het probleem... dat die dingen altijd vreselijk gevaarlijk waren. Gebruik jij het ook wel? Ja, ik heb dat, dat die lollipopvoorstelling die we dus gemaakt hebben... voor uh, onder andere Oerl. En uh, dat was een stolp waar... Um, vrouw, een danseres in stond. Een stolp van 3,5 meter die rond kon rijden. En daarbinnen was het erg warm. Als dat met gewoon licht was gedaan. En nu heb ik het met led gedaan. En dat is, uh, zag er prachtig uit. Zag er, maar, en het was uh, voor haar te doen. Je toverde kon... dus zo met nieuwe technieken. Ja, het zal moeten. Licht tover naar Uri Rappaport. Fijn dat je hier wilde zijn uh, vannacht. Um, en als u uh, meer wil weten over Uri... Uh, of over dit gesprek, dan kunt u terecht op onze site... casaluna.ncrv.nl Dankjewel, je ook straks na éde uh, staat licht centraal bij ons. En dan wil ik graag van u weten welke emoties licht bij u kan oproepen. Wordt u gelukkig van het prille ochtendlicht, als u over een paar uur weer weet gaat de douwtrappen, naar goede traditie? Of houdt u meer van het melancholieke strijklicht van de avond? En waar vindt u het licht het mooist? Gewoon aan de Noordzeekust, of toch eerder in de Alpen of op IJsland? Maar misschien wordt u pas echt gelukkig van een stad in wintertijd met overal brandende kaarsjes en flonkerende kerstballen. Welke emoties roep licht bij u op? U kunt bellen 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl en twitteren, dat kan met hashtag Kazaluna. Gaat tot straks, maar nu eerst hier op Radio 1, de VPRO met Radio Bergijk. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.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 Uw gastheer, Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Berg Eik. Uh, Tadje, is dit het gemeentebericht? Oh, geef maar aan mij. Ik dit is dat. hem toch? Ja, dat is een... Uh, ja, dames en heren, we hebben uh, dadelijk Hier, een... doe jij maar. Ja, dankjewel. We hebben dadelijk een gemeentebericht. Uh, dat is uh, weer een tijdje geleden... Maar uh, we hebben dus een bericht van de gemeente... Uh, dat ze hebben gemaakt uh, voor ons om uh, uit te zenden. En dus uh, gaan we beginnen met dat uh, gemeentebericht. Een uh, gemeentebericht. Het betreft hier de vrijstelling, bestemmingsplan, buitengebied... ten behoeve voor het uitbreiden en vernieuwen van een varkenstal... aan de Lommelse Dijk. <totstuk> Wat? Hè? Ja, ja, ja, ja. Burgemeester en wethouders van Bij zijn trouwens voornemens om met behulp van de algemene vrijstelling, genoemd in artikel 0.6 van de voorschriften, behorende bij het bestemmingsplan buitengebied 1996, vergunning te verlenen voor het vernieuwen en uitbreiden van een varkenstal aan de Lommersdijk. 26 vrijstelling kan worden verleend ten behoeve van het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bebouwings- bebouwingsvlak op de bestemmingsgrenzen. Indien dit noodzakelijk is in verband met afwijking of de onnauwkeurigheid van de plankaart ten opzichte van de feitelijke situatie, of in die gevallen waar een rationele verkaveling of indeling van de gronden dit werkt en mits daardoor geen belangen van derden. Onevenredig worden geschaad. En op de kaart behoren wij het bestemmingsplan buitengebied 1996. Is het agrarisch bouwblok doorsneden door een wekkertje. Dat in werkelijkheid ter plaatse helemaal niet aanwezig is. Dus, vandaar. Niet in paniek raken thuis. Gewoon eventjes rustig opschrijven. Nog eens een keer herlezen. En dan, uh, ja, als u dan belang hebt. Dan kunt u tegen het voornemen tot de toepassen van de vrijstelling. uw zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar maken. En nou ja, dan gaat natuurlijk speciale aandacht uit naar diegenen die menen een recht van overpad op het betreffende perceel hebben. Dus. Radio. Hulp. Help. Hulp. Help. Hulp. Hulp. Uh, goeiedag, dames en heren. Ja, dit is de rubriek hulp. Uh, nou, het is, uh, ja, het is eigenlijk geweldig hoe uh, dicht beluisterd wij worden en hoeveel mensen er toch bereid zijn tot het uh, geven van uh, hulp u uh, herkent zich nog de wat, iets wat dramatische oproep van uh, uh, Mariette van Bladel, die, uh, die onlangs in de uitzending was en die vroeg naar een bepaald puzzelstukje van een uh, puzzel uh, van het meer van Lugano met heel veel lucht. Uh, nou, we, uh, we hebben een haar aan de lijn. Hallo. Hallo. Ik spreek ik met Mariet van Bladel? Ja, dat klopt. Ach, dag Mariet. Hallo. Dit is Peer van Eersel. Ach, Peer, hallo. Radio Bergheik, de rubriek Hulp. Ja. Je hebt ons ondanks een nogal uitgebreide brief geschreven. Dat klopt. Hè, over dode ponies en veel misbruik in je jeugd. Ja, erg hè? Ja, dat is erg. Maar je zocht daarin naar een bepaald voorwerp wat je kwijt was. Ja, inderdaad. Ik... Uh... Ja, ik heb een hele mooie puzzel waar ik al jaren aan bezig ben. En dan nou kom ik dus achter dat ik net één stukje dus mis. Ja, en... dat schreef je uitgebreid, dat is dat veertiende stukje van rechts... en het vierendertigste van boven. Uh, ja, als ik... Ja, klopt, ja. Nou, je, het, je, ja, je gaat met je oren zitten klapperen. Maar ik heb hier ook nog iemand anders aan de telefoonvork. Oh. En dat is uh, meneer Gerard Speelman. Goedendag, Pierre van Eersel, Radio bij de rubriek Hulp. Goedemiddag. Eh, uh, uh, goedendag. Uh, Meneer Speelman, u belde ons op met groot nieuws voor mevrouw uh, Van Bladel. Ik heb uh, het uh, desbetreffende stukje. Heb ik op voorraad? Nee. Ach jeetje. Ja, dat is geweldig. Is niet. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik kan nog ook wel wat meer vertellen over de desbetreffende puzzel. Nee hoor, dat hoeft niet. Uh, nu, nu, maar nu, hoe krijgen we nu het puzzelstukje van meneer uh, Speelman naar mevrouw van Pladel? Misschien moeten we dat dan even buiten de uitzending omdoen. En dan kan ik mijn uh, bankrekeningnummer geven aan, uh, aan uh, oh. mevrouw. Nee, maar wacht even, wacht even. Oh, meneer Speelman. Het is de, uh, um, <laughs> dit is niet de bedoeling dat er uh, um, geld voor de hulp, uh, de rubriek hulp is, uh, is om dat de mensen elkaar helpen dat er geen geldelijk gewin bij komt kijken. Aha, maar dat was mij niet verteld, natuurlijk. Oh, dat uh... moet dan nog even duidelijk in de jingle. Ja, gratis hulp. Dat moet even een nieuwe jingle, uh, Ted. Want het gaat... dat is niet duidelijk bij meneer Speelman. Ben ik nog in de uitzending? Ja hoor, u bent in de uitzending. Oh. Maar dat oh, is, ja, ja ik ben... nou zit ik hier een beetje mee in mijn maag. Want meneer Speelman, u wil geld zien voor dat stukje. Nou, geld zien, dat hoeft niet per se. Maar kijk, het is voor mij natuurlijk ook geen hobby... Uh, ik ben uh, puzzelverzamelaar en het gaat hier om een zeer zeldzame Italiaanse puzzel. Ja. En uh, kijk, uh, op het moment dat ik uh, dat stukje aan mevrouw zou verkopen, is mijn puzzel natuurlijk niet meer compleet. Nou, dan kunt u altijd er een oproep plaatsen in onze rubriek. Maar is het dan misschien mogelijk dat er misschien een kopietje of zo van gemaakt kan worden? Eh. Uh... Dat zou wel inhouden dat de puzzel natuurlijk zeer in waarde daalt. Maar uh, ja, wat mij betreft uh, kunnen we hier natuurlijk uh, altijd over praten. En uh, komen we daar samen wel uit. Nou, geweldig dat we iemand hebben kunnen blij maken. En dat we een luisteraar gevonden hebben die toch afziet van geldelijk gewin. En die toch zo sportief is om uh, de, deze leemte in uh, de, de puzzel. Die geweldige grote puzzel met heel veel lucht van Mariet van Blader weer compleet te maken. Ik zou zeggen, uh, meneer Speelman, heel erg hartelijk dank. En de, ja, sorry, maar nog eventjes. Kijk, dat was dus inderdaad dat stukje dus de zestiende van links en de 32e van onderen. ho, Mariette, je hebt in je brief gewacht gemaakt van het stukje nummer 14 van rechts en 34 van boven. Kun je dat nog nou, even natellen? Heb je de puzzel daar liggen? Niet, dat is volgens mij niet correct hoor. Oh, ik heb de hier je brief liggen. En li je brief... Ach, och, shit, och, je, ik heb dat verkeerd gelezen. Ach, nou zie je. Ja, ik want ik wou zeggen, dat is niet uh, mijn informatie. Oh, wacht even. Het is, kan je nog één keer zeggen, wat, is de, de, wat zijn de goede coördinaten van het missende puzzelstukje? De zestiende van links en de 33ste van boven. Oh, het is ook nog van links. Ach, ja, jouw rechts lijkt heel erg op links als je schrijft. Ja, Ach, ik heb dus het is zestiende vroeger, uh, van links? Ik, ik heb wat aan mijn arm gekregen vandaar aan mijn hand. Dus van puzzelen? Helemaal, ja, dus daarom... Uh, is het soms wat onduidelijk? Misschien... Nou goed, uh, heel erg blij dat we toch nog mensen blij hebben gemaakt. Ik zou zeggen hartelijk dank voor uw meedoen. En ik zou zeggen, we gaan uh, muziek draaien. Puzzelmuziek. Toon, dat, dat is geen mooie start uh, weer van deze rubriek, uw meneer. Jammer. Ja, nou weten we ook niet eens meer. Ja, maar jij zat me ook te storen tijdens het voorlezen, dat weet ik nog. Die repallen, die kun je toch wel goed lezen. Ja, Ik heb er helemaal overheen gekeken. Daar oh, staat hij duidelijk 16 van links. Ik vind en 32 vast. van boven. En ik, ik heb gezegd 14 van rechts. En 34 van boven. Ja. Hmm. Hmm. Nou ja. Dus uh, die rubriek maar... Uh... Nee, we gaan door met de rubriek. Oh, Tuurlijk. we gaan door. Uh, Tuurlijk. Uh, hey! Tijd je de muziek uit? Ja. Dus het is, uh, wat hadden we nou gezegd dat erin moest in de jingle? Gratis. Gratis. Hulp, gratis hulp. Van luisteraars voor luisteraars. Zoiets, zei <tie> Volkswijsheden. Bergijkse wijsheden van vroeger en nu. Van het volk voor het volk. Hey! Opa zei altijd, wil je schik? Kietel je ogen. Einde de volkswijsheid. De open microfoon. De open voor iedere bergijkenaar microphone. die wat kwijt wil. De bergeigenaar die wat kwijt wil, Voor iedere bergijkenaar die wat kwijt wil. Hallo, um, ik ben Josée Sanders. En um, ik heb een uh, gedicht geschreven voor uh, de open microfoon. En het heet Als niemand iets doet. Als niemand iets doet. Als niemand iets doet om de wanhoop te stoppen de wanhoop van mensen verdrukt en berooit dan gaat onze wereld geheid naar de knoppen dan worden er zaden van haat uitgestrooid Als niemand het lef heeft om bruggen te bouwen om eerlijk te delen en vrienden te zijn dan zal het vertrouwen al spoedig vervlauwen dan groeien die kiemen van haat en venijn. Als niemand iets doet aan de wereld vol muren... met forten die scheiden in wij en in zij... dan zullen we dat met z'n allen bezuren. Want dan krijgt de haat de alleenheerschappij. Dat heb ik geschreven. Het, uh, ik heb dit geschreven omdat ik elke dag de krant lees en kijk naar de televisie. En ik word daar heel droevig van. Dan ga ik alleen s'avonds naar mijn kamertje. En dan kan ik wel huilen. Soms doe ik dat ook eventjes. En ik moest een weg vinden waarop ik al het verdriet wat ik heb over de wereld. En over oorlog en zo. En over... Zinloos geweld en al die nare dingen waar ik zo verdrietig van word... om dat een plek te geven. En toen ontdekte ik dat ik mijn gevoelens heel erg kwijt kan... met de pen en papier. En dit is een van de gedichten die ik schrijf. En ik heb er nog wel meegemaakt en die ga ik nou bundelen. En misschien opsturen naar een... Uitgeverij. Dus dat is dan mijn oplossing. Voor een verdrietende ellende in de wereld. Waar ik niks aan kan doen, behalve dan gedichten schrijven. Ah. Ja, uh, we zijn net uh, gebeld, uh, dames en heren. Uh, er is iemand uh, die uh, noemt zichzelf uh, belanghebbend. En uh, die wilde graag nog eventjes uh, precies weten... <coughs> excuus, want hij kon het met schrijven niet helemaal bijhouden. Uh, wat nou ook weer het uh, bericht uh, inhield van het gemeentebericht... van de Vrijstelling, Bestemmingsplan, Buitengebied... ten behoeve voor het uitbreiden en vernieuwen van een varkenstaan... in Lommersendijk, 26 de luik, luik Nou, daarom lees ik het nog één keer... Uh, voor u voor. Dus, pen in de aanslag. Ik tel tot drie. Hebt u pen in de aanslag? Ik tel tot drie. 1, 2, 3. Burgemeester en wethouders van Bijlenrijk zijn voornemens om met behulp van de algemene vrijstelling genoemd in artikel 0.6 van de voorschriften behoren.de bij het bestemmingsplan Buitengebied 1996 vergunning te verlenen voor het vernieuwen en uitbreiden van de varkensstal aan de Lommersdijk 26 de Leukfestel. De vrijstelling kan worden verleend ten behoeve van de bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bebouwings, bebouwingsvlak en bestemmingsgrenzen. Indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden van de plankaart ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling of indeling van de gronden dit vergt. en mits daardoor geen belangen van derden onevenredig worden geschaad. En speciaal aandacht natuurlijk weer uh, voor degenen die menen recht uh, van overpad op het betreffende perceel te hebben. En hoe was dat nou uh, met dat, uh, dat weggetje? Dat was een weggetje niet. Of wel? Oh ja, ja, ja. ja dat inderdaad. Het weggetje. Ja, het weggetje. weggetje. Ja, ja, nee, want op de kaart behorende bij het bestemmingsland buitengebied 1996 is het agrarisch bouwblok doorsneden door een weggetje. Ja, dat speelde ik als klein kind al. Ja, maar dat, dat is in werkelijkheid ter plaatse niet aanwezig. Het weggetje is wel hoor speelde ik als kind, op dat agrarisch bouwblok. Nee, dat was alleen op de kaart. Nee, ik speelde op dat weggetje. Op de kaart? Daar waar wij, we speelden wij klootschieten op het weggetje. Daar zei mijn moeder, jongens, Wat? ga maar buiten, het bouwblok. Ga daar maar klootschieten. Op het bestemmingsplan buitengebied 1996? Ja, daar, dus vroeger kon je daar spelen als kind. En daar, op dat weggetje. Maar in werkelijkheid is dat ter plaatse niet aanwezig. Waar heb ik dan gespeeld? Op, waarschijnlijk op het overpad. Ach, dat was het overpad. We dachten dat het nog echt was. Nee. Overpad. Ach, nou weet ik dan ook weer. Nou, alle zieke bergijkenaren. Wetenschap en alle gezonde bergijkenaren. Kom op.